1 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De daders zijn volgens ooggetuigen op een scooter gevlucht. De politie zoekt met een helikopter naar de schutters. De straat en overvecht is afgezet voor sporenonderzoek. De politie kan nog niet zeggen of het om een liquidatie ging. Onderzoekscollectief Bellingcat heeft satellietbeelden gekregen van Google Earth... waarop mogelijk de boekinstallatie te zien is... waarmee vlucht MH17 werd neergeschoten... Er zou een konvooi te zien zijn dat met een boekinstallatie door Oost-Oekraïne rijdt. Ze zijn gemaakt op de ochtend voor de crash. Twee zieke wetenschappers zijn gered op de Zuidpool. Een vliegtuig haalde de twee op in onherbergzaam gebied... waar nu eigenlijk niet gevlogen kan worden vanwege de kou... en het feit dat het 24 uur per dag donker is. De National Science Foundation wil niet zeggen wie de twee wetenschappers zijn... en wat ze mankeren. Ze worden overgebracht naar een ziekenhuis in Chili. De Centrale Ondernemersraad van de Nationale Politie blijft aan... ondanks de berichten over dure reizen en etentjes. De voorzitter Gil maakte twee dagen geleden bekend... dat hij vertrekt vanwege het schandaal. De andere leden kiezen volgende week een nieuwe voorzitter. De Ondernemersraad van de Nationale Politie... wil nog dit jaar financieel orde op zaken stellen. Op het EK voetbal zijn de laatste poolwedstrijden gespeeld. Italië, België en Ierland plaatsen zich in Pool E als laatste ploegen voor de achtste finales. Eerder op de avond haalden in Pool F Hongarije, IJsland en Portugal al de laatste 16. Zlatan Ibrahimovic speelde zijn laatste wedstrijd als international. Hij verloor de laatste groepswedstrijd met Zweden met 1-0 van België. Het weer lokaal kan er veel regen en hagel vallen. Met 19 graden is het zwoel. De morgenochtend trekken de buien weg. Het kan 25 tot 32 graden worden. In de middag aan de avond opnieuw. Fikse onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort. Zandvoort. Yeah. Is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 Thoughts like Badu, I'm gonna tell you the truth. Showing proof, we'll keep the proof. I think you better <laughs> call him and tell him. You can't use my